Goedemiddag, ik ben Sint van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij veel clubs staat de drank al koud. Vanavond gaan veel nachtclubs open uit protest tegen de coronamaatregelen. Deze meiden zeiden gisteren al dat ze weer helemaal zin hebben in een ouderwetse stapavond. Gewoon heel veel zin om er even uit te gaan en even te dansen en even niet meer serieus gesprek aan tafel te hebben. Ook al is dat heel leuk. Is het soms ook echt lekker om gewoon even gek te doen. Ik heb helemaal zin om lekker me mooi te maken en lekker te tutten. En dan uh, ja, ik kan ik echt niet wachten. Lekker. We weer lekker dansen, kop eraf zuiven. De clubs mogen niet open, maar de vraag is wie dat gaat handhaven. Want de politievakbond heeft agenten gevraagd om niet in te grijpen. Dat heeft dan weer te maken met een actie voor een betere politie-CAO. Wel houden clubs rekening met handhaving vanuit de gemeente. Nederlanders moeten weg uit Oekraïne. Dat heeft het kabinet besloten vanwege de spanningen aan de grens met Rusland. Volgens de VS kan Poetin elk moment Oekraïne binnenvallen. Er staan meer dan 100.000 Russische militairen bij de grens. Maar volgens Rusland komt er helemaal geen invasie. De burgemeester van Den Haag zegt dat alle demonstranten die het binnenhof blokkeren daar weg moeten. En wie dat niet doet kan worden aangehouden en een boete krijgen. Truckers protesteren in de stad onder andere tegen de coronamaatregelen. De demonstranten werden eerder vandaag naar het Malieveld gestuurd, maar moeten nu ook daar weg. Ferry uit Herugowaard heeft maar één droom. Hij wil burgemeester worden. En nu ruikt hij zijn kans, want de gemeente waar hij woont gaat fuseren. Het is geen ludieke actie, hij is er bloedserieus over. Het heeft me altijd wel iets, iets gehad, zo'n uh, zo, zo, zo man met zo'n ketting of, een, of natuurlijk een vrouw. Maar dat is wel iets wat ik echt uh, ja, heel erg leuk, uh, uh, leuk vind. Ja, hoe mooi is het als we dan bij een nieuwe gemeente ook een nieuwe, jonge uh, burgemeester komt. Van Ferry is 20 jaar en als het hem lukt... is hij een van de jongste Nederlandse burgemeesters ooit. Het weer nog, best wat zon, vanmiddag een graad of acht. Morgen ook zonnig en nog ietsje minder koud met 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... loopt een kat over de weg bij Leidsendam. Twee kilometer file, de linker rijstrook is dicht.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 Na drie uur werd het uh, met deze gouden oude fantastische Springfields. Blijft een lekkere single, hè? Je hoorde In Private. Een zonnige zaterdagmiddag. Nou, iets meer dan zes graden op dit moment. Maar wel heerlijk uh, zonnig. Dus uh, in het zonnetje is vast zeker uithouden op het uh, Zandvoortse strand. Dus geniet daar uh, lekker van. Want uh, blijft dat morgen trouwens ook uh, zo?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 dan uh, op je buik liggen. Maar reken maar dat het uh, zwaar is. Want je moet ook uh, helemaal met de hand uh, sturen. En dan uh, zo snel mogelijk uh, op, uh, op de baan zijn. Met snelheden van uh, ruim 125 kilometer per uur. Daar hebben we het over. Dus uh, het is zeker geen uh, kattenpis. En als je gaat winnen, dan is het uh, Bitter Soets. Daar uh, gaat ook de nieuwe single van Pluff uh, over trouwens. Wat een lekkere plaat. Hier is Bitter Soets.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 Ik niet kon, wou wel nee, maar ik heb niets om te verdeden. Ik weet de steen...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 En daar is hij, in het dorp. Ja, ah, super. Dus, alright. Je Veel plezier. Precies. Ja, het dorp en de winkels eh, en natuurlijk eh, ja, het casino. Ja, en voor de wandelaars hebben we hier natuurlijk twee Meneer? fantastische natuurgebieden. Meneer? Eh, we... Meneer, ja, mijn... Wat is de kortste route naar het strand? Dat is heel kort. Eh, 100 meter hier rechtuit naar beneden en naar beneden. Oké, okay, goed.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 Que je l'appelle Venise, vous me voyez, maille oreille et la voix soumise en collier, Bagayant pour une cerise, pour un elle voulait qu'on l'appelle Venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. La voix exquise Vous me voyez Le cœur soumis à la méprise en marinière Si elle va s'appeler Venise Prenez les dons bien au sérieux N'essayez pas de trouver mieux De trouver mieux ah, ah, De trouver mieux I'm a man who's mystérieux man who's a man who's a man who's a man who's a man who's a man who's a Je l'appelle Venise, les yeux trempés, les ramis et les chis, soumises en marche pied, me penchant comme la tour de Pise pour et Elle voulait qu'on l'appelle Venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, ah, ah, ah, quelle drôle d'idée. Yeah. No, no. He told me I'd go a goose. and just like he said, no, he said no, that all no. my hair would disappear. Now look at my hair. No, no. Your is your prophecy is He told me that the life of my dreams would be promised and someday be mine. He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 Dat allemaal uh, tijdens uh, de skeleton uh, daar, uh, daar uh, in uh, China. Ja, eens even kijken wat daar allemaal uh, gaat uh, gebeuren op, uh, op de baan. Tijdens uh, de rit van uh, onze eigen Kimberly Bos. Haar tweede Olympische Spelen. Vier jaar terug maakte ze haar debuut en werd ze achtste. Maar in de jaren tussen Pyeongchang en Peking is ze telkens beter geworden. En dit jaar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 Dan gaan we houden, zingen van Wild Sherry en Play That Funky Music. Zo dadelijk weer meer nieuws vanuit China. We houden het nog heel even spannend over jou. ja? Uh, Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Gewoon uh, blijf luisteren, hoor je er meer over. Hè? Over het Skeleton, uh, al daar uh, de grande finale die momenteel gaande is. Eerst onder meer deze van uh, Climmy Fisher.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 En uh, met nog uh, 1, 2, 3, 4. Uh, uh, met nog drie uh, uh, skeletonsrijders te gaan. Was zij de 4e laatste en uh, de snelste tijd neergezet overal. Maar uh, toen kwam Valentina Martina Margaglioa uit Italië. Dia.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 Uh, het eerste brons uh, voor uh, Nederlandse skeletonrijdster Kimberly Bos is een feit. Ze werd derde. Dat is een hele mooie prestatie. Uiteraard uh, van harte gefeliciteerd uh, daarmee. Ondanks dat we natuurlijk eigenlijk veel liever goud wilden hebben. Maar goed. Nee, in dit geval is de brons is briljant. Je zag hoe blij ze was. Brons is goud. Ja, voor, ja. Voor, voor, voor Nederlandse begrippen is het ook goud. Geweldig. Goed nieuws uh, vanuit China inderdaad. Uh, ze dus, uh, brons tijdens uh, inderdaad uh, de skeleton uh, door Kimberly Bos, Een hele mooie prestatie. Aankomende maandag uh, is, het, uh, is het tijd voor uh, Valentijnsdag. En wanneer your Laffer hoort daarbij. But all I ever wanted to do I want to be your lover I want to be the only one That makes you come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 Lasciatemi cantare Da komt u weer aan uh, Albert Jan ik so zeg uh, pizza In giorni gli spaghetti andante E ho partigiano come presidente Con l'autoradio <laughs> sempre nella <middels> mano destra un canarino sopra la finestra Buongiorno Italia con i tuoi artisti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 Mi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare, perché sono io, sono un italiano, un italiano vero.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 Lasciatemi cantare, perché ne sono fielo, sono un italiano, un italiano vero.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 Best toch wel frisjes, maar we draaiden wel een hele zonnige plaat voor je. Dat was Toto Cotunio en uh, Italiano. Lekker aan de pizza, of aan de pizza punten, uh, Albert-Jan? Nee, hele pizza. Hele pizza. hele pizza. hele pizza? Ja, krijg jij die op, een hele pizza? Ja, zeker. nou en no. op. Oh, ja, oké. Okay, ja. Ik had ook eigenlijk uh, niet anders uh, verwacht. Uh. Nou, we gaan uh, uh, van de pizza punten uh, of een hele pizza, gaan we over naar, uh, uh, naar Hans Hoogdorm.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 The summer wind. Warm summer wind. The summer wind. Wat een mooie, hè? Deze van Frank Sinatra en The Summer Winds. We gaan ook naar de weer van 4 uur. En uh, daarna zijn we er nog 1 uur lang met Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen.